11 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Schiphol heeft last van het slechte weer. Door de harde wind kunnen minder vliegtuigen vertrekken dan normaal. De reizigers moeten rekening houden met uh, vertragingen... in verband met de harde Zuidwestenwind. Vandaag is er minder baancapaciteit op Schiphol. en Dat betekent vertragingen en mogelijk ook een annulering uh, van het vliegverkeer. Voor tien uur waren dan zo'n tien vluchten geannuleerd. Ook in de rest van het land is het onstuimig. Er kan veel regen vallen en er komen zware windstoten voor... sommige van 80 km per uur. In de regio Rotterdam-Rijnmond kreeg de brandweer al meldingen... van omgevallen bomen en takken op de weg... Ook het water, daar kan het gevaarlijk zijn, zegt het Carnegie. De Europese beurzen zijn lager geopend... na de negatieve berichten over de Amerikaanse economie. De AIX-index opende ruim een half procent lager. Kort voor opening werd bekend dat een Chinese kredietbeoordelaar... erover denkt om zijn oordeel over de Amerikaanse kredietwaardigheid te verlagen. Het volgt daarmee de lijn van het Amerikaanse Moody's dat hetzelfde overweegt. Amerika heeft nu nog de AAA-status, de hoogste waardering...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 Ook vandaag zijn er weer berichten over slachtoffers. NAVO-militairen zouden zes burgers hebben gedood... bij de bestorming van een dorp in Oost-Afghanistan. En in Kandahar vielen zeker vier doden bij een explosie in een moskee. Daar werd juist een dienst gehouden voor de vermoorde broer van Karzai. De president was er zelf niet bij. Het weer nog bewolkt. Vooral in het westen en zuidwesten veel regen. Later ook in de rest van het land. Veel wind ook, met kans op windstoten. En het wordt 17 graden de ah, Verkeersinformatie. Het verkeer vooral in het westen van het land moet nog altijd rekening houden met zware windstoten. In veel plaatsen ligt ook veel water op de weg, dus houdt u ook rekening met aquaplaning. Files: er staat zo'n 25 kilometer in de regio Amsterdam op de A7 vanaf Horen bij knooppunt Zaandam 3. Op de ring A10 tussen de afrits Volendam en Zeeburg 4 kilometer en tussen knooppunt Komplein en Westpoort 2 kilometer. Bij Rotterdam is er een spoedreparatie op de A15, Europort Rotterdam. Richting Rotterdam staat er bij knooppunt Vaanplein 4 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Richting Europort staat er 2 kilometer bij Rotterdam-Charloes. En ook daar is de linker rijstrook dicht. Een vrachtauto met pech op de A58, Tilburg-Eindhoven. Tussen Mooi gestel en Oorschot 4 kilometer. De rechte rijstrook is er afgesloten. En tenslotte werkzaamheden in Limburg op de A76... vanaf Geleen naar Duitsland. Tussen knooppunt in Essen en Aken staat 7 kilometer.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 De Vara. De Prolog. De Bora Blackerholt. Goedemorgen, alweer feest vandaag. Het is 14 juillet, de Franse nationale feestdag. Een dag waarop de favorieten met de billen bloot moeten, want nu barst de strijd pas echt los. De Tour de France trekt het hoge bergte in. En meteen goed ook, want voordat de finish in Lusardide vandaag wordt bereikt, ook op hoogte overigens, moet ook de Tour Malais worden beklommen. Een puist van de buitencategorie. Ik ga er eens goed voor zitten. Een feestdag dus, met een mooie strijd in het vooruitzicht. En dat doet het natuurlijk wel weer goed op de televisie. De heroïek, het afzien, de pijn en uiteindelijk die winst. En dat allemaal live in de huiskamer. Een scenario waar filmmakers hun vingers bij zouden aflikken. Toch zijn er maar weinig wielerfilms. En hoe dat kan vraag ik aan mijn gast van vandaag, cineast Peter Delpeut. En over heroïek gesproken, precies 63 jaar geleden verrichtte de Italiaanse renner Gino Bartali een ware heldendaad. Door een etappezege in de Tour redde hij zijn land van een burgeroorlog en misschien wel van de onderzoek. Over de kracht en waarde van een renner voor een natie... praat ik straks met de chef van de Proloogs eigen reclamekaravaan. De Proloog. Lars Boom, de renner van de Rabobank, was misschien niet heel boos... maar toch wel een beetje teleurgesteld. Want gisteren was hij 150 zware kilometers lang de motor van de kopgroep. En toch kon hij fluiten naar de dagprijs voor meest strijdlustige renner. Wielerjournalist Raymond Kerkhofs van de Telegraaf... is een van de tien juryleden die bepalen wie die prijs krijgt. Raymond, goedemorgen. Goeiemogen. Ja, wat Boom eigenlijk het meest verbijsterde... was dat de prijs naar uh, de Fransman Delage ging... die volgens Lars maar heel soms op kop kwam... en zich dan meteen weer terug liet zakken. Waarom krijgt hij dan wel die prijs en Boom niet? Omdat er zeven Fransen in de jury zitten... en slechts drie buitenlandse journalisten. En uh, de meerderheid dan nog altijd uh, bepaald. En chauvinisme blijkt dan nog steeds een Frans woord te zijn. Voilà, dat is het. Ja, dat speelt zeker een rol... Uh, ik kan me voorstellen waarom bepaalde Franse journalisten uh, voor uh, De Laage hebben gekozen. Hij is op het ogenblik uh, de renner die de meeste kilometers uh, in de hele tour in de aanval is geweest. En heeft de prijs van de strijdlust nog niet gekregen. Alleen ja, ik was het helemaal niet met die keuze eens. Omdat je de strijdlustigste per rit kiest. En dat was gisteren absoluut Lars Boom. Ja, dus een en ik dagprijs. heb de tijd voor boom gekozen. Ja, ik heb ze voor boom gekozen. En, uh, ja, dat er behoorlijk wat kritiek is, ben ik ook de laatste dagen elke keer direct, zodra ik mijn keuze maak, het op Twitter gaan zetten. Zodat ze in ieder geval in Nederland weten dat ik geen Fransman ben. Maar hoe gaat dat dan bij die jurering? Gaan jullie dan ook echt nou ja, in die discussie met elkaar? Of is het gewoon, ja, uh, uiteindelijk bepaald de meerderheid en dat zijn dus die zeven Fransen? Nee, dat wordt bepaald. Uh, wij moeten op ongeveer 15 tot 10 kilometer voor de finish moeten wij per sms doorgeven op wie we kiezen. En daarna krijgen wij dan de uitslag van hoeveel, keuzes, uh, hoeveel stemmen op de ene renner, hoeveel stemmen op de andere renner. En bij het geval uh, dat het een gelijke stand is, dan bepaalt uh, de voorzitter van de jury... Dat is een dat is, uh, Ja, dat is Jean-François Pécheux, dat is degene die het parcours heeft uitgestippeld. Die bepaalt dan uh, wie de strijdlustigste renner wordt. En hoe kan het dat die prijs 15 kilometer voor de al moet worden doorgegeven? Of in ieder geval de kanshebbers daarvoor? Nou, omdat ze de uitslag bekend willen maken nog op tv... Uh, ...zodat hij in ieder geval in de rechtstreeks uitzendingen uh, nog door kan worden gegeven. En die renner moet natuurlijk ook later op het podium uh, verschijnen... dus, dus zodat, hem, uh, ...zodat die renner ook weet dat hij uh, die prijs heeft gewonnen. Ja, wordt vandaag dan weer zo'n dag vol discussie? Ja, dus deze toer is, moet ik wel zeggen, is redelijk erg. Maar als we terug gaan kijken, uh, de prijs bestaat sinds 1956. Vorig jaar zaten voor het eerst uh, buitenlandse journalisten in de jury. Toen hadden ze 1 op 8 uh, was de stem. En nu is uh, het aantal buitenlanders is 3 op 10... Dus uh, de Fransen beginnen toch een beetje internationaler te worden, maar ze geven nog altijd de doorslag. Het wordt iets meer, maar de buitenlanders mogen nog wel een iets zwaardere stem krijgen. Vind ik zeker, ja. Raymond Kerkshof, wielerjournalist van de Telegraaf. Dankjewel. De okay. finishfoto. Ja, daar zijn ze dan, de Pyreneeën. En nu kan de Tour echt van start. Tijd om de mannen van de jongens te scheiden. 211 kilometer maar liefst wordt er vandaag gekoerst. De aankomst is in Luz-Ardide. En voordat de renners daar zijn, moeten ze ook nog even gewoon twee keer omhoog. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Ja, je hebt vanochtend al over het parcours gereden. Wat uh, kan je mij daarover vertellen? Nou, dat het uh, aardig klimmen weer is. Ja. We kennen natuurlijk de Tourmalet uit ja. uh, alle voorgaande edities, maar wij sliepen vanmorgen aan de andere kant van de Tourmalet bij Sainte-Marie-de-Campan en de echte wielerliefhebbers weten dan dat het die klassieke tour was waar een van de renners uh, materiaalproblemen kreeg en zijn fiets uiteindelijk in de smitsen van Sainte-Marie-de-Campan heeft uh, gerepareerd. Uh, dus een klassieke plek in de tour. We zijn daarna de Tourmalet opgereden bomvol met uh, wielertouristen, bomvol ook met campertjes. Ja, en de top van de Tourmalet lag in de mist. Uh, oh. Het is wel droog, gelukkig. Dat, dat, dat is in ieder geval iets... Ja, dat, dat wilde ik je ook vragen. Dagen, ja. Ja. Ja. <laughs> want de renners die hebben het wel gehad, hè, met die regen, denk ik zo. Ze zijn het helemaal zat. Er was gisteren zelfs een, een renner, een buitenlandse renner, die twitterde van, uh, jongens, als jullie ergens nog in de wereld uh, nattigheid nodig hebben, nodig het Tour -peloton uit. Want 85% kans dat waar het Tour -peloton rijdt, dat het daar gewoon gaat regenen. En uh, ja, ze zijn het echt puur zat. Uh, dus uh, wat dat betreft zijn ze blij dat ze vandaag, tenminste voor zover wij hier kunnen overzien, want inmiddels zit ik bovenop Luzadiden, ja. maar in principe gaan ze ervan uit dat ze droog houden vandaag. Ze komen droog over, om het zo maar te zeggen. Nou ja, hier is het in ieder geval droog. Dus, uh, en, en, en de bewolking is hier toch al weer wat... Uh, ik hoor het startschot. Zijn ze al vertrokken? <laughs> ik geloof het wel, hè? Ja, tien over, uh, even kijken, tien over elf, ja. ze zijn vertrokken. En tien seconden, we zijn er ja, tijd, ja, ja, op dat moment dan, uh, dan zijn ze weg. En, uh, nou, het gaat niet met de sta Ja, het gaat wel met de stadsschot, maar dat is dan de officieuze start. En dan moet je je voorstellen, dan gaan ze eerst nog even paraderen... meestal door een pittoresk plaatje. Nou, ze uh, starten nu in een buitenwijk van Toulouse, dus zo pittoresk zal het daar niet zijn... Maar uh, dan na een paar kilometer dan, uh, staat Christian Prudom die komt dan uh, uit het dak van die auto uh, tevoorschijn... het dak van uh, de voiture nummer 1. En heeft dan een witte vlag in de hand. Laat die vlag dan naar beneden vallen. En dan uh, mogen de renners echt vertrekken. Gaan. En uh, Romain VU doet in ieder geval niet meer mee van vakantie. Uh, weet ik. Zijn er nog meer mensen die hebben aangegeven. Ja, ik stap er vandaag maar niet meer op op die fiets. Nee, nee gisteren hadden we natuurlijk die, uh, die Gadret. Jean Gadret. Dat was trouwens een hele goede renner. Hè? Die was vierde in de ja. afgelopen uh, ronde van Italië. En uh, is toch echt een renner waar iedereen wel een beetje naar uitkikt. Maar die had helemaal geen zin in de ronde van Frankrijk. Moest toch rijden van zijn ploeg. En uh, die is gisteren niet opgestapt. Nou ja, nu VU, Dat werd al min of meer. Aangekondigd en ik zou ook mijn geld niet gaan zetten op Thomas de Gent, dat is ook een mannetje ah. van vakantie, -Sulij. want daar roepen ze binnen de ploeg ook van: die overleeft waarschijnlijk en dat moet je dan maar figuurlijk nemen, de Pyreneeën niet, want uh, die is in het begin van de tour in die eerste etappe heel hard gevallen uh. bij, die, uh, ja. bij die valpartij met, dat, uh, met, met, met die mevrouw in het geel. En uh, dat of net als ja. een jongeman, trouwens, hè. een jongeman een jonge in het van 13, geel van 13 hè, dat, uh... En uh, daar heeft hij nog zoveel last van uh, dat hij waarschijnlijk uh, ook binnenkort zal afstappen. En die strepen misschien straks ook wel weg. Uh, Gio, dank je wel en tot straks. Tot zo. De proloog. Ja, de fotoquiz, daar is hij weer. Het is heel gemakkelijk om mee te doen. Ik blijf het maar zeggen elke dag. Op de website proloog.vara.nl vindt u een uitvergroot detail... van een foto die met wielrennen en de tour te maken heeft. Vertel me wat erop staat en win een wielerboek. De foto van gisteren. Mijn aanwijzing die ik u gaf was dat het water me in de mond loopt... en dat amateurwielrenners er wel pap van lusten. We kregen weer veel reacties binnen. En Chantal uit Groningen, ja, die had eigenlijk wel de mooiste. Zij mailde, het zouden de Pyrenees kunnen zijn, dan wel zonder de sneeuw. En in het midden zie ik een meertje liggen, vandaar. Het is wel een beetje een vreemde foto, had wat duidelijker gemogen, want nu is het moeilijk te zien wat het eigenlijk is. Ik hoop dat het goed is, en misschien win ik die scooter. Helaas, Chantal. Een scooter win je niet. Echt niet. Het goede antwoord is namelijk appeltaart. En zelfs als je antwoord wel goed was, zou de scooter ook aan je neus voorbij eh, zijn gegaan. Want ik geef alleen maar wielerboeken weg. En zo'n boek krijgt Ietje van de Wal. Zij gaf het goede antwoord. Gefeliciteerd. En eh, wilt u ook kans maken? Doe dan mee aan de quiz. Kijk goed naar het detail. Stuur uw antwoord op. U krijgt van mij de aanwijzing van de dag. Als de renners in de tour vandaag dit hoofd zien, hebben ze nog 36 kilometer te gaan. Rare wat is het? Surf snel naar proloog.vara.nl tot 12 uur de proloog met Deborah Bleckenhorst. De tour een onuitputtelijke bron voor schrijvers. Het verhaal ligt op straat, letterlijk. En als u een boek schrijft, zou de tour toch ook een mooi decor kunnen zijn voor filmmakers. Of toch niet? Want het aantal wielerfilms is maar schaars. Goedemorgen Peter Delpeut. Goedemorgen. Schrijver en cineast. Maker onder andere van de prachtige film Felicie Felice. Felice. Um, u heeft zich lange tijd tegen dat hele snelle wielrennen verzet. Maar u bent om inmiddels. Ja. Gefeliciteerd. Tot, groot genoegen, of tot grote hilariteit van de vriendenkring inderdaad. En uh, uh, de hilariteit waarom? Omdat zij, zij fervente uh, wielrenners zijn. En ik altijd zei van uh, uh, fietsen is om heerlijk langzaam van het landschap te genieten. En vooral niet om hard te fietsen. Maar uh, een van die vrienden was heel hardnekkig en heeft mij zijn reservefiets geleend. En ik moet je zeggen, in, na één rondje, en dat is, dat, dat is het Ronde Hoep in Amsterdam... dat is een, een, een rondje wat veel wielrenners kennen... Uh, dacht ik van, oh, maar dat is iets heel anders. Dit is fantastisch. De, de, de, de douche van lucht die dan langs je heen raast... is een andere sensatie dan de, ook de, de overigens verrukkelijke sensatie... van het rustig fietsen. Hoe snel gaat u dan op die racefiets? Uh, uh, 30, 35 kilometer. Ja, dat is toch wel aardig hard. Maar dan is de Tour de France totaal niet aan u besteed, denk ik zo. Want die gaan zo snel dat je nauwelijks het landschap ziet. Uh, nou, ik heb één keer uh, uh, vanwege een kunstenaarsproject... de eerste etappe van de Tour gereden toen hij in Londen vertrok. Dus ik ben vanuit Londen naar uh, Canterbury gefietst. En uit een soort recalcitrantie hebben we toen vijf dagen over die tocht gedaan. <laughs> een tochtje waar de renners vier uur of vijf uur over reden... hebben wij heb ik toen met mijn vriendin samen vijf dagen over gedaan. En daar een stukje over geschreven om aan te geven dat ik toen nog van het treuzelen was en niet van het uh, hard fietsen. En echt een wandeletappe. Ja, precies. <laughs> Volgt u die tour wel een beetje intensief? Ja, ja, ik volg want ik ben wel altijd een liefhebber van het, van het, van het, van het wielrennen als, als kijksport geweest. En, en eigenlijk vroeger was het echt een luistersport. De, ik ben van de generatie die met Theo Komen is ja. grootgebracht. En de hele zomer stond eigenlijk uh, he, bij het aardappel. Bij het, uh, het, het, uh, het bessen plukken en, en, en aardbeien plukken. Stond altijd uh, de tour aan, zal ik maar zeggen. En uh, ja, dus ik. ik de, de, en ik moet ook zeggen. Ik vind radio ook een geweldig medium voor het wielrennen. Om, en met name omdat, wat je ook net zei. Omdat het om verhalen gaat. En, op, en eigenlijk. Dat, dat doorkletsen over wat er gebeurd is... is eigenlijk veel spannender vaak nog dan wat je te zien krijgt. Uh, en, en Theo Komen was daar natuurlijk een meester in... die kon van, van uh, de kleinste gebeurtenissen iets groots uh, uh, maken. En dus eigenlijk luister ik ook heel graag naar de radio... als het om, om dit soort uh, uh, sport gaat. Haalt de, de tv de magie van het wielrennen een beetje weg? Nou, het maakt het ook een beetje saai vaak. Uh, omdat er natuurlijk ook hele lange momen, periodes zijn... dat er eigenlijk niet zoveel gebeurt. En uh, uh, bij radio is natuurlijk de flits het, het gevoel van... Uh, je, je hoort zo'n jingle en oh, oh nu gaat er, staat er wat gebeuren. Ook als er niks te gebeuren staat. Ik spitst de oren, ja. En terwijl de, de televisie die, die loopt maar door en loopt maar door eigenlijk. En, uh, en zeker bij het moderne wielrennen... waar toch niet zo heel veel meer uh, vroeg wordt aangevallen... zeker niet door de grote kanonnen... Uh, dan is het he eigenlijk toch wachten tot de laatste berg... en dan, dan gebeurt het pas... En dan is, het, uh, ja, dat, maar dan is het toch op het eind Is het dan toch niet even die tv aan en toch kijken? Want dat levert dan wel weer de mooiste beelden op. Nee, nee uiteraard. En, en, uh, nou, we worden tegenwoordig erg goed bediend hè, met het uh, internet ook. Dus uh, dat het uh, de slot van de etappe gewoon ook altijd nog weer terug te zien is uh, op internet. En, uh, met grafiekjes zelfs. Uh, ja, ja, ja, ja, ik moet zeggen dat als ik achter mijn bureau zit te werken, dat die ook bijna altijd aanstaat. Dat ik snel even kan kijken of er inderdaad wat. Uh... Dus ik ben eigenlijk een moderne wielerkijker geworden in die zin. En uh, een wielrenner zelf. Inmiddels, dus ook het, het snelle fietsen zit er inmiddels een beetje in, ja. maar het langzame fietsen heeft u veel langer gedaan, want u bent met die fiets ja, eigenlijk de hele wereld over geweest. Ja, nou ja, de, de wereld is nogal groter, ja. zeker met een fiets. Ja. Uh, uh, Waar zo al bent u geweest? Nou, ik heb uh, Amerika, Vietnam, uh, Laos, Zuid-Afrika, uh, Zuid Namibië, ook wat diverse woestijnen uh, of aan de rand van woestijnen, Marokko, Tunesië, uh, uh, sinaï woestijn ik zoek graag de wat drogere, uh, ruigere gebieden op. Uh, uh, omdat ik dat avontuurlijker vind. Maar eigenlijk valt het altijd wel weer mee. Maar je, het is het gevoel van het avontuur. Hè? Het is ook vaak de klank van... Ik, ben, ik heb in, in, in, in de woestijn gefietst. Klinkt al beter dan ik heb in de polder gefietst. En, dus, en dat, dat gevoel van de klank van, van iets... Dat is heel. Uh, ja, dat, dat, uh, dat geeft het leven veel uh, sjeu, zal ik maar zeggen. En wat doet u op die fiets? U stapt op en u weet, er ligt gewoon een enorme woestijn voor me. Uh, rondkijken. Er is uh, door de vertraging... Kijk, het punt is natuurlijk, ooit was de fiets een versnelling van het leven. Toen de fiets werd uitgevonden dacht men van... oh, zo snel door het landschap gaan, dat is eigenlijk ongelooflijk. Maar wij zijn van de generatie van de trein, het vliegtuig, de auto. En voor ons is de fiets eigenlijk alweer een vertraging geworden. En, en dat was eigenlijk een ontdekking van... oh, als je trager gaat, zie je sowieso beter... Maar uh, uh, het lijkt misschien saaier, maar uh, op een gegeven moment keert dat zich naar binnen. Je gaat zo intens kijken en genieten van de, de kleinste veranderingen. En met name dus in de woestijn, waar je denkt van... daar gebeurt eigenlijk niks voor 100 kilometer. Nou, ik kan je verzekeren, na nou, kilometer 10 gaat er heel veel gebeuren. Uh, het, het, je, je, dat lege landschap keert bij je naar binnen, zal ik maar zeggen. En je, dat wordt een soort van ja, meditatie uh, bijna. Tot jezelf komen. Ja, het is, het is, ik, ik denk wel dat ik ooit ben gaan fietsen... ook om inderdaad op het klassiek te zeggen mezelf te zoeken. Ik ben ook pas op mijn veertigste begonnen met die lange afstandstochten. Om eigenlijk gewoon ja, ja, het leven uh, als manager... wat ik toen was bij het uh, Filmmuseum, om dat te ontvluchten... en om, om gewoon weer uh, de wereld uh, in zijn realiteit te voelen. Maakt u op dat moment ook een verhaal? Want het wielrennen en het fietsen is verhalen vertellen... Gebeurt dat op zo'n moment ook, als u nou ja, honderden kilometers alleen daar... Ja, voortdurend. Zit? voortdurend. Ik, ik, ik, ik probeer ook altijd het landschap voor mezelf te beschrijven. Dus er woorden voor te vinden. En door het te beschrijven zie je beter, kijk je beter. He, alsof je tekent met de woorden die je hebt... En ik vind het verrukkelijk om mezelf... Uh, kijk, op het moment dat het heroïsch wordt... en dan tussen aanhalingstekens, want zo heroïsch wordt het niet... maar op het moment dat er een zandstorm opsteekt... of dat het weer ruig wordt... of dat je toch een soort idee hebt dat we zijn verdwaald... word je toch een held in je eigen verhaal. En dat heldhaftige, dat, dat is een soort van... Ja, ik vind reizen zonder verbeelding is niet echt reizen. Je moet je reis eigenlijk rijker maken dan die in werkelijkheid is. En dat gebeurt via de verbeelding en de fantasie. Uh, uw eigen held, Theo Komen, was een held. Ja. Yves Montand, was dat een uh, Franse held voor u? <laughs> niet echt. Uh, uh, tr tr trouwens wel als filmacteur. Ik vond het een erg... Uh, hij heeft een paar mooie, hele mooie films geacteerd, ja. En zanger? De Franse chanson is niet mijn specialiteit. Ik kan er weinig over zeggen. Yves Montand, we gaan hem horen. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 47. Oh, je wil que tu te souveren. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli.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 qui m'aimait moi qui t'aimais mais la vie c'est pas ce qui s'aime tout doucement sans faire de bruit et la Passe le les pâles des amants des Ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable, les pas des amants. Des Montan Montand, mocht Mocht, nummer 47 in de Radio 1 Tour Top 100. En hoe toepasselijk met het uh, stormachtige weer buiten, het herfstachtige weer buiten. Peter Delpeut nog altijd bij mij, cineast en schrijver van onder meer de boeken. De kleine filosofie van het fietsen en in de woestijn fiets je niet. Nou, over de woestijn hadden we het zojuist al. Uh, mooie verhalen komen dan boven. Uh, held in je eigen verhaal. Um, dan zou ik denken, maak er een mooie film van. Ja, uh, re reizen is natuurlijk een mooi onderwerp voor, voor, voor een film. Uh, uh, fietsen, het, het is niet eenvoudig. Ik heb er, ik heb er wel vaak over gedacht. Hoor, van zou ik nou die, die hobby, dat, dat, dat heerlijke gevoel van het fietsen... niet om kunnen zetten in een, in, in, in, ja. in een film? En op de een of andere manier... ik denk dat er eigenlijk meer in het, in het hoofd gebeurt dan, dan wat je ziet. En film wil juist uh, dat er in de actie wat gebeurt en de actie in, bij fietsen is eigenlijk heel eentonig dat is ja dat gaat het, en en misschien bij een wedstrijd het is een beetje maar ik ik moest eraan denken er was uh, uh, in een van die etappes was de de, de muur, muur van Bretagne ja. en daar zag je Gilbert naar uh, een ploeggenoot springen. Ja. Wat een, een grote stommiteit van was. De broek, ja. en, en ik dacht van, Harry. maar hoe maak je daar nou... een goed scenario van? Want ja. je moet ontzettend veel weten. Je moet ontzettend veel begrijpen van... hoe de moorders in het uh, peloton ligt. Hoe, dat leg je niet zomaar aan een breed publiek even uit. Terwijl eigenlijk voor de liefhebbers... dat ja, dat, dat was een ongelofelijk moment... waar je nog dagen over na kan ja. praten. Van wat deed hij nou? En Had hij nou echt het gevoel zo onoverwinnelijk te zijn... dat hij dacht van, ik kan zelfs naar mijn... Ploeg maar toe, toe fietsen en dan win ik toch nog wel. En dat, dat, dus dat was een soort koningsdrama. De, de, de koning die zijn prins niet wilde laten gaan. Eh, omdat hij dacht ik wil zelf de winnaar zijn. Dat is natuurlijk een mooi verhaal. Maar je hoort het al eigenlijk als, als vertelling. Als je het vertelt is het mooier dan wanneer je ziet hoe het gebeurd was. Want het was gewoon een rennetje die, die 20 meter <gacht> dichtfiets. En dan, dan zie je eigenlijk verder niks. Onmogelijk in beeld te brengen. Ja, heel moeilijk om in beeld te brengen. Dat is ook waarom het commentaar... en dat is waarom de radio zo mooi is voor, voor, voor wielrennen. Maar ook waarom het commentaar bij het wielrennen zo belangrijk is. En, en de, natuurlijk de televisieregie. Ik heb heel lang geleden ben ik een keer op bezoek geweest... bij de Vlaamse televisie... die de Ronde van Vlaanderen in beeld brachten. En toen in de regiewagen meegekeken... En dat waren allemaal wielerkenners. Die wisten ontzettend goed wat er precies gaande was... en hoe ze inderdaad daar een, een drama van konden maken. Of iets dramatisch aan konden meegeven. En, uh, maar dat is... Uh, ja, de, de, ik vind dat de Franse televisie er nogal eens naast zit. Dat ze eigenlijk niet goed begrijpen waar ze moeten zijn. Waar uh, maken ze fouten dan? Um, nou, ze maken sowieso al het chauvinistische fouten. Dus dat ze meer aandacht hebben voor Franse renners... dan voor waar het werkelijk gebeurt. Of ze rijden een renner omver. Ja, dat, ja. dat doen ze ook. En dan nog net een Hollandse renner. Ja. Dat is heel erg. Iets minder. Maar op de een of andere manier... Uh, de fijnzinnigheid die de Vlaamse televisie uh, heeft... bij het in, in, in beeld brengen van de klassiekers... Ja, dat, dat missen ze eigenlijk, vind ik. Zou het iets voor u kunnen zijn, toch? Ondanks de moeilijkheid... Nou, ik denk dat ik, dat ik eigenlijk er nog te weinig weet. Eigenlijk moet je ook weten wat er in het peloton gaande is. Je moet eigenlijk dat gevoel hebben van wat is het om in zo'n peloton te rijden. En dat heb ik zelf nooit gedaan, behalve dus gewoon uh, als, als, uh, als liefhebber met vrienden. Maar ik denk dat dat, dat toch een ander een metje is. Binnenkort stapt u weer op de langzame fiets. Om het zo maar even te zeggen. Voor een mooie tocht. Uh, het snelle fietsen, ja. Het hart gaat daar inmiddels ook wat uh, sneller van kloppen. Maar waar ligt nu de voorkeur? Nou, als ik, als ik droom over hoe ik mijn leven zou willen inrichten. Dan zou het, het om langzaam fietsen gaan, ja. Zo, de, we hebben, ik vertrek binnenkort. Dan vlieg ik naar Wenen. En vanuit Wenen fiets ik dan samen met mijn vriendin naar Venetië. En alleen al de, de klank: Wenen-Venetië is. Is, is zo'n grote voorpret die, die, die, die weegt niet op tegen welke wielerwedstrijd uh, eigenlijk dan ook. Peter Delpeut, cineast en schrijver, hartelijk dank. En een goede fietstocht natuurlijk. Ja, dankjewel. 63 jaar geleden was Gino Bartali de held van Italië. Hij won een loodzware etappe in de Tour van 1948... en redde zo zijn land van de ondergang. Een echte reclamestunt. En hoe dat zit, hoort u zo. En onze eigen held Bert Molenaar is ook weer opgestapt. Zoekend naar de liefde. De liefde voor de fiets. U schakelt elektrisch. U, schakel elektrisch u drukt een ja. knopje in... Je hoeft zo goed als niet af te stellen eraan. Dus, dus als het loopt, dan loopt het en dan schakelt het uh, supersnel. Vijf, zesduizend euro? Ja, zoiets. En wat heeft u voor grote naaf Dat is dan weer een power tap. Daarmee kan ik het vermogen meten wat ik lever. Dat betekent dat je het wattage kan, uh, kan zien wat je levert. Dat lees ik dan weer af op de fietscomputer. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal. Schiphol heeft last van de harde wind. Er kunnen minder vliegtuigen vertrekken dan gepland, en een aantal vluchten is geannuleerd. In de regio Rotterdam-Rijnmond liggen bomen en takken op de weg. De beurzen staan lager na negatieve berichten over de Amerikaanse economie. Door aanhoudende begrotingsproblemen in Washington waarschuwt kredietbeoordelaar Moody's dat de VS zijn triple-A-status dreigt te verliezen. En ook een Chinese beoordelaar kwam met zulke geluiden. En de beleggers die storten zich nu op goud. De goudprijs heeft een recordhoogte bereikt. Bij de strijd in Afghanistan is het afgelopen half jaar... een recordaantal burgerdoden gevallen, blijkt door het onderzoek van de VN. Bijna 1500 Afghaanse burgers kwamen om het leven... door aanslagen, bermbommen, grondgevechten en luchtaanvallen. En Wim Rijsbergen wordt interim bondscoach van Indonesië. De oud International is de opvolger van de Oostenrijker Riedel. Die is ontslagen. Wim Rijsbergen is ook trainer van de Indonesische club PSM Makassar. En daar heeft hij nog een contract voor anderhalf jaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. A ah, en bij verkeersinformatie. In de kustprovincies moet het verkeer nog altijd rekening houden met veel wateroverlast op de weg en zware windstoten. Er staat file op de A15 Rotterdam-Europoort bij Rotterdam-Sjarloos 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht vanwege de spoedreparatie. Op de A58 breda eindhoven tussen knoppen De Baars en Mooi-Gestel 2 kilometer. En door werkzaamheden staat er een lange file op de A76 van Geleen naar Duitsland. Tussen Knooppunt ten Essen en Aken 8 kilometer. Dit is Radio 1. De Vara. de proloog. De bora aan het Maagzuur op de fiets. Hoe kom je eraan? En beter nog, eraf. En ze komen eraan hoor. Die verdraaide bergen. Lippen zit bovenop de kool aan de finish en vertelt straks hoe zijn uitzicht is. De proloog. Doorcoörsen. Wielrenners zijn belangrijk om producten te verkopen. Zoveel is inmiddels wel duidelijk. Maar dat gebeurt niet alleen door een merknaam op borst, rug of kont te dragen. Ook de prestaties tellen. En soms zijn ze zelfs van landsbelang. Ik ga erover praten met Marco Heil. Hij is chef van de reclamekaravaan van de Prolo. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen, Deborah. Marco, renners die hun land redden door hun benen te laten spreken. Dat klinkt toch wel erg onwaarschijnlijk? klinkt onwaarschijnlijk, maar toch is het echt gebeurd... Meer specifiek op 14 juli, we zijn vandaag 14 ja. juli, 14 juli 1948. 14 juillet en ondanks die magische datum natuurlijk gaan we beginnen we ons verhaal niet in la douce France, niet in de Tour de France zelf, maar maken we even een omweggetje naar Italië, meer specifiek naar Rome. Daar werd die beruchte 14 juli 1948 Palmiro Togliatti doodgeschoten leider. Nou, dat, dat, dat nieuws... ...dat zich als een lopend vuurtje... ...doorheen het land en overal draken... ...massale stakingen uit, rellen. Italië kwam in een... ...kaskade in een van geweld terecht en, en... ...er vielen zelfs dooien. Het ging zelfs... ...nog verder, die, die, die relschoppers, die... ...ja, die rebellen, als je het zo mag zeggen, die begonnen... ...munitiedepots in te nemen... ...en telefooncentrales. Ja, je voelt me al komen, hè. Als, als, als het zo ver gaat, ja, dan... ...dat zijn, dat zijn wel zaken die... Je ...in andere continenten verwachten, eigenlijk... Italië stond die bewuste 14 juli 1948 op de rand van een burgeroorlog. Ook in het parlement, ook in het parlement werd er letterlijk en figuurlijk gevochten tussen de communisten en de christendemocraten. En het ging zo ver dat die eerste minister van het land op dat moment, dat was Alcide De Gasperi, die belde in wanhoop naar het Ploeghotel van de Italiaanse Ploeg in Cam. En daar sprak hij met Gino Bartali. Gino Bartali was een wielergod. Dat was een man met een enorme uitstraling in, in Italië. Vergelijk het een beetje te, met een kruising tussen onze Johnny Hogeland momenteel en een sportieve topper als pak en beet komt daardoor. Dat was een, een wielergod, zeg maar. Een held. Een held, absoluut. En Alcino de Gasperi die smeekte Gino Bartali. Gino redt onze natie. En dat deed Gino. De volgende dag stond een loodzware rit op het programma. Een rit doorheen de Alpen. Cambrianson Cambriançon over 274 kilometer met, met talloze Alpenkools erin. Nee, en wat dat? deed, wat ja. deed die, die Gino? Die, die, die spakte het mooi op zijn fiets en die reed er alleen vandoor. Hè? Een, een raid over de Alpenkools. Nou, dat was waanzin natuurlijk. En thuis in Italië hoorden de mensen dat op de radio. En in de plaats van elkaar de scheidel in te slaan, zoals ze de dag ervoor hadden gedaan... begonnen ze samen te luisteren. Communisten... En christendemocraten. Wat doet die oude gek daar in Frankrijk? Fietsen. Fietsen, maar niet zo'n beetje. Die oude gek, die won gewoon. Die etappe. Die en won redden zo zijn land. onwaarschijnlijke tappen, in, in, won die dat jaar. Ja. Nou, en, en, en thuis in, in Italië vielen die, die communisten en die, die, die Christdemocraten, die vielen elkaar huilend van geluk in de armen. Ook in het parlement. Wat ik nou zeg verzin ik niet, dat is historisch. In het parlement stonden de parlementariërs te huilen van geluk. Waar ze een dag ervoor nog hadden staan luzie en elkaar de schedel inslaan, gingen ze nu als één man verenigd, zeg maar, achter hun Italiaanse wielergod staan. Het eenheidsgevoel zegevierde die, die dag. En, en, en eigenlijk nog boven de politieke tegenstelling, tegen, tegen, boven de haat, boven de... Ja, de brug, zo wel, die, die gaande was. En Een wagen reclame-stunt eigenlijk. Dat was een stunt. Ja. Maar het is zelf historisch, ik verzin dit niet. Vandaag vind je nog in Italiaanse geschiedenisboekjes, vind je, daar schrijven... Nou, historici, mensen die daarvoor gestudeerd hebben, die zeggen... die dag heeft met zijn heroïsche raid over de Alpen Gino Bartali het land gered van een burgeroorlog. Nou, sport dus. Klopt, ja. ja. <laughs> Meer waarheid kan er niet in zitten eigenlijk. Sport maar sport Maar wat heeft het met marketing te maken, Marco? Ja, ja. laten we even een bruggetje slaan. Ja. Inderdaad, goede vraag. Kijk, wat is nou het grootste probleem dat wij in de marketing hebben? Geen idee. Nou, het grootste probleem is dat er gewoon veel te veel is. Laten we eerlijk zijn. Jij en ik, wij Westerse consumenten... wij krijgen per dag... 3000 reclameprikkels op ons afgevuurd. In de vorm van reclamespotjes op de radio... op de televisie... advertenties in de krant... Uh, of logo's in de Tour de France bijvoorbeeld. Er is zo'n gigantische hoop... marketing, dat je als reclamemaker... moet je hele krachtige prikkels gaan uitsturen. Om onderscheidend te kunnen commun communiceren. Om zeg maar... Ja, boven die 3000 andere reclameprikkels te gaan staan. Nou, hoe kun je onderscheidend communiceren... door hele krachtige prikkels uit te sturen in de vorm van bijvoorbeeld seks... of in de vorm van angst, mensen chockeren... of creatief te zijn of grappig te zijn, of... Sport? Ja, of emotie. Ja. En inderdaad, die vinden we natuurlijk in sport. Sport is een vatvol emotie. En dan natuurlijk vooral de mooiste sporten der sporten, de wielersport. En zo is de marketingcirkel weer rond... Sport, die emoties losmaakt die sterk genoeg zijn om burgeroorlogen stop te zetten. Marco, een mooie reclameverhaal kan je eigenlijk niet hebben. Dankjewel, Deborah. Tot morgen. Tot morgen. Jamie Woon. Ja, ik ben er dol op. Nieuw talent. Night Air, een mooie plaat. componist, muziekproducent Jamie Woon uit Engeland... met het nummer Night Air. De Tour Fan. Verslaggever Bert Modenaar beschouwt zijn fiets als een kostbaar bezit. Hij is een liefhebber van het stompen, het harken, het blazen. Kortom, een wielerliefhebber puurzang. Hij rijdt deze dagen rond door Nederland en klamp zich vast aan andere fietsers. Hoe hard gaan ze? Wat is hun favoriete parcours? En mag Bert de fiets ook eens van dichtbij bekijken? En misschien wel betasten? Hij beklom de Alpen. De Pyreneeën, de Mont Ventoux, hier is onze fietsfan, de Fietsfanaat. Waar ben je? Ik ben in Noord-Holland. Bloemendaal aan zee, daar ben ik. Er komt een renner aan. Een mooie gestalt in het blauw. Meneer, mag ik u even iets vragen? Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u een toergevoel? Of ik een toergevoel heb? Waar zit dat bij u? Hoog? Laag? Voor? Achter? Hoofd? Hart? Verstand? Of ziel? Uh, ja, dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar is het een, voor mij is het een liefdeskwestie. Het raakt mij... Ik kan er soms om huilen als ik een renner zie gaan. In die eenzaamheid. Het is zo'n zware sport. Het kan mij enorm ontroeren. Ja, ben, Heeft u dat niet? Uh, nou, niet zozeer ontroering. Maar waar ik wel van kan genieten... Uh, wat, wat mij uh, heel erg aanspreekt, is uh, het benutten van talent. En uh, tot het uiterste gaan om, om iets te bereiken. En dat zie je uh, met name natuurlijk in de Tour op het moment dat, uh, dat mensen... Uh, ja, iets moois bereiken, en een etappe winnen of een mooie versnelling hebben. En dan, dan kan ik daar onwijs van genieten dat ze dat talent op die manier benutten. En kijkt u dan, is het iets wat je samen bekijkt en samen bepraat... of is het iets wat je in je eentje bekijkt en wat je in je eentje doormaakt en meemaakt? Ik heb de neiging om dat gewoon in mijn eentje te kijken... en om, om er in mijn eentje van te genieten en verder geen afleiding te hebben. We moeten het even over u hebben, over uw uiterlijk. Uh -huh. Ik zag u aankomen fietsen op een Giants... Een uh, TCR Advanced, een carbonfiets. U schakelt elektrisch. Ik schakel elektrisch, U zet ja. een knopje in. Kunnen we dat ook horen of zien? Of... Ja, als u bij de derieur uh, houdt. Ik hoor een piep, een piep, piep. Ja, dat is een motortje, wat, wat, uh, wat versnellingsapparaat in en weer doet. Ik ken het uit de Tour, daar fietsen renners ermee, want de fietsen werden zo licht. Ze mogen niet te licht worden van de Wereldfietsbond. Dat is... Ze... Maar elektrische apparatuur zijn gaan installeren om dan nog aan het gewicht te komen. Heeft het voor een amateur zin? Nou, Ik weet niet of het echt direct heel veel zin heeft. Het is wel zo, dat merk ik wel, dat het echt superschakelt. Elke keer is het gewoon raak en je hoeft zo goed als niet af te stellen eraan. Dus, dus als het loopt, dan loopt het en dan schakelt het uh, supersnel. Wat weegt uw fiets? Uh, ongeveer 7 kilo. De droomfiets. Uh, ik heb nu een jaar en uh, het, het, ik heb heel veel uh, onderzocht van wat voor fiets wil ik nou. Ik wilde een goede fiets, uh, goed stevig, stijf, uh, uh, iets waar je goed mee kan rijden. En er zijn zo ontzettend veel merken dat je op een gegeven moment gewoon door de boom het bos niet meer ziet. Je en... hebt wel tien topmerken? Ja, er zijn ontzettend veel topmerken. Bijna elke ploeg in de Tour de France die rijdt bijvoorbeeld weer met een andere merk. En dat zijn allemaal goede merken en ze verschillen waarschijnlijk allemaal heel weinig van elkaar. Uiteindelijk denk ik dat de doorslag gegeven heeft dat de ploeg met de Giant rijdt. En daardoor vond ik het interessant en ben ik gaan kijken. En het is een mooie fiets, dus ik, ik rijd er met ontzettend veel plezier op. Het geeft heel veel moraal, deze fiets. Vijf, zesduizend euro? Ja, zoiets. Kunt u dat makkelijk betalen? Uh, daar moet ik wel voor sparen. Hoe lang, hoe lang heeft u gespaard? Uh, ja, een aantal jaar. Houdt u van fietsen? Houdt u van uw fiets? Ja absoluut. ja, absoluut. Ik hou van fietsen. Ik vind het hartstikke leuk. Daarom ben ik er ook nu weer op uitgetrokken. Mooi weer. En, uh, en de fiets, ja, ik ben, ik ben er ontzettend blij mee. Hij staat bij mij in huis en uh, af en toe dan geef ik hem even een tikje. Zo van, nou, uh, mooi dat hij er staat. En, uh, hij staat en, toch niet in de huiskamer, hè? Hij staat niet in de huiskamer, hij staat in de gang. Maar <laughs> uh, Je ja, uh, kunt langslopen en hem een tikje geven. Ja, van, goed gedaan, jongen. Ja hoor, ja? dat kan. Ja, absoluut. U houdt echt van hem? Ja, ik vind, ik vind het een mooie fiets. En ik, het is een prachtfiets. Ja, en het, is ook, het geeft moraal om hem schoon te maken. En, en wat heeft u voor grote navachter? Dat is dan weer een power tap. Daarmee kan ik het vermogen meten wat ik lever. Dat betekent dat je het wattage kan, kan zien wat je levert. Dat lees ik dan weer af op de fietscomputer die voor me zit. Dus als ik ergens, ik ben net bij het kopje Bloemendaal geweest. Als ik daar naar boven rijd, dan kan ik zien hoeveel vermogen ik lever. En je kan er ook op trainen. Is het een groot moment om jezelf in het winkelraam te zien? Ja, zeker. Het gebeurt regelmatig dat je even in de spiegeling van een ruit kijkt en in jezelf ziet. En even kijkt of je goed op je fiets zit en of het er allemaal goed uitziet. Dat klopt. En wat denkt u dan? Dat ziet er goed uit? Ja, meestal denk ik dat ziet er wel goed uit. En af en toe denk ik van nou, ik zou wel dieper mogen zitten met mijn stuur. Want het zit nog niet helemaal aerodynamisch. Dat je weinig weerstand hebt op het moment dat je hard wil gaan rijden. En dat is met name belangrijk tijdens wedstrijden. Hoe diep kunt u gaan? Zet toe. Wie? zet toe. Bert Molenaar. Kan ik 200 kilometer fietsen op ontbijthoek? Waarom heb ik dode tenen? en krijgen alleen luier en er zadelpijn? Heeft u ook een fietsvraag? Mail de Proloog. deproloog. Ja, kan je fietsen op ontbijtkoek? Of op een banaan? Of misschien wel appeltaart? Het zijn zomaar wat vragen die ik beantwoord met het vaste panel van deskundigen... afkomstig van het magazine Fiets. Het zijn voedingsdeskundige Ineke Fokking, trainer Adrie van Diemen... en hoofdredacteur Roderick de Munnik. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerste vraag. Um, een vraag die binnen is gekomen via de mail. En luidt, ik heb zo'n last van maagzuur tijdens het fietsen. Waar kan dat aan liggen? Nou, wie zal ik kijken? Naar Ineke ja, dan maar. Dat me wel een vraag voor mij. Ja, ja Dat hoeft niet per se, want uh, maagzuur kan ook uh, door stress komen... of weet ik veel wat voor redenen. Uh, over het algemeen zie je dat vooral bij mensen die wat zwaarder zijn. Hè, want dan zit die maag wat meer tegen de slokdarm aan. Want eigenlijk maagzuur hoort gewoon in je maag. Uh, als je zegt van ik heb last van maagzuur... dan komt het vooral wat meer naar boven. Hè, dan heb je bij je slokdarm de last van vaak een beetje... Een, een, uh, ja, zo'n klepje bij je slokdarm die een beetje lekt. En het, nou, dat is vervelend, dat is ook heel slecht. Voor je slokdarm, overigens. Dus dat wil je niet. Uh, ja, wat vaak het geval is, is dat mensen te veel eten op de fiets. Uh, dat komt dan nog eens extra omhoog. Als je dan heel intensief fietst, heb je daar extra last van. Um, maar als het alleen te, ja, zou iemand daar alleen tijdens het fietsen last van hebben? Dat vraag ik me af. Um, dan is het ook zeker iets uh, ja, waarmee je even naar de huisarts moet. En um, afvallen is in heel veel uh, gevallen een optie. En maagzuurremmers? Uh, um, ja, ja, dat wordt standaard voorgeschreven. Ja. Ik geloof dat dat het medicijn is wat het meest wordt voorgeschreven. In en vrijheid krijgbaar bij de droog is. Ja, en eigenlijk blekje. in een heleboel gevallen. Vallen, is het gewoon te voorkomen door gewoon eh, normaal en regelmatig te eten en iets af te vallen. Ja. En het soort eten. Ik krijg er bijvoorbeeld heel erg last van van sinaasappelsap. Ja, ik ook. Een god, ja, god, Ik, nou, ik, ook. ik, ik ja. zit te popelen omdat ja. te vragen. Want ik ja, had de ja, afgelopen dat, zondag ja. nog tijdens ja. mijn fiets toch. Ja. En ik dacht van ja, dan ligt het aan het aan het drinken dat ik mee heb genomen. Want ik, ja, nou ja, wat je dan vaak ziet, hè, een, een appels, sinaasappelsap is heel erg lekker. Um, daar drink je ook heel gemakkelijk te veel van. Hè. Uh, ze gaan zomaar in een flink glas uh, zo drie, vier sinaasappels. Dat is, dat, ja, je haalt het ook niet in je hoofd om dat uh, voor een fietstocht uh, gewoon te gaan eten. Dat is best wel heel veel. Ja, de ene heeft daar wat meer last van dan de ander. Um, over het algemeen, als dat het enige is wat je bij je ontbijt drinkt, is dat natuurlijk ook te krap. Um, ja, dan moet je het eigenlijk wat verdunnen met nog een. Een paar bakken thee of zo. Of heb je te veel gegeten misschien voordat je wegging? Nee. Vier boterhammetjes. Misschien... Wat je schetst, dat ik voldoe aan het normaal beeld. En de avond ervoor, Ineke, wat je bijvoorbeeld eet? Wijn, uh, misschien ja, een scherpe dingen. Ja, alcohol is inderdaad ook. Uh, een ja, dat tast je maag aan. Uh, ja, dat wordt het allemaal niet fijner van. Maar ja, dan moet je echt wel flink drinken. Dan eigenlijk zoveel nee, dat je eigenlijk niet op de fiets aan mogen stappen. Nou, is er natuurlijk nog een andere reden. Wanneer je op de fiets zit, dan zit je heel erg voorover. Dan is de maga-inhoud wat meer tegen je slokdarm aan. Als je slokdarm al lichtelijk gevoelig ervoor is, dan heb je daar ja. meer last van. Dat, en het dat speelt wel mee. Ja, het inspanningsniveau natuurlijk ook. Ja, ja, dus als, je, als je intensiever, dan komt het meer omhoog. Dat ja. zal iedereen ja. kunnen behaan. Nou, link met warmte zou ik niet direct liggen, leggen, maar het is natuurlijk wel zo, op het moment dat het warm is uh, ja, en je drinkt te weinig, dan wordt de maaginhoud, wordt geconcentreerder en uh, het blijft ook langer in de maag hangen, dus dat, dan gaat het ook meer in de weg zitten. Nou, Roderick gaat het vast nog uh, uitzoeken. Een vraag van Willem van Bijseveld, en ik denk dat die voor Adrie is, uh, die wil namelijk weten wat de beste training is voor vetverbranding. Uh, de vetverbranding heb je eigenlijk alleen nodig... Uh, als je lange, duurprestaties wil gaan doen. Eh, alles tot 1,5 uur is de vetverbranding wel een beetje interessant... maar niet echt van doorslaggevend belang voor je prestatie. Als je vetten wil verbranden... dan uh, moet je niet uh, op een al te hoge intensiteit fietsen. En niet waar je ademhaling buiten controle is. Hè, niet voorbij je omslagpunt, zoals ze dat noemen. Maar ongeveer een slag of... 10 tot 15 eronder, hartslagen eronder. Daar heb je over, over het algemeen de maximale vetverbranding. Uh, dan verbrand je suikers en de maximale hoeveelheid vet. Als je intensiever gaat, ga je meer suikers verbranden en minder vet verbranden. Dus uh, ja, hoe hoog bij hem die uh, belasting is, ja, als ik het gok, en ben een goed getrainde. En je gokt dat een beetje, is dat ongeveer tussen de 75 tot 80 procent van de maximale hartfrequentie. En hoe kom je erachter wat jouw maximale hartfrequentie is? Ja, als, ja maximale hartfrequentie, dan kan je zelf uh, fietsen door langzamerhand steeds harder te fietsen. Gedurende een minuut of tien. En dan de laatste minuten echt voluit te fietsen en dan te kijken wat je hoogste hartfrequentie is. Je, je, je uh -huh. hebt volgens mij twee verschillende doelen. Uh -huh. het optimaliseren van je vetverbranding... en zoveel mogelijk vetverbranding. Ja. Dat zijn twee verschillende ja. dingen. Uh -huh. ja, ja, nu was de vraag voor mij... bij, bij yeah. welke belasting verbrand ik eigenlijk... de, me, ja, de, de me meeste de hoeveelheid training vet. Ja, beste voor vetverbranding. Ja. Maar, nou, dat heb je ja, uitgelegd. Ja, dat heb je heel ja. goed uitgelegd. Maar ik, ik merk in, uh, uit ervaring dat er een heleboel mensen daar ongelooflijk veel last ja. van hebben. En dan in de sportschool op de crosstrainer, op BEP-niveau uh, gaan staan. Jarenlang met dit idee. En nu ben ik goed met mijn vetverbranding bezig. Dat is het ja. verwarrende ja. daaraan. Ja, je dan Bij een heel lage inspanningsniveau verbrand je relatief gezien, relatief ten opzichte van hoeveelheid suikers, wel veel vet. Maar ja, de hoeveelheid, de absolute hoeveelheid vet die je dan per minuut verbrandt, is wel heel laag. En als je kijkt naar de maximale trainingseffecten... voor vetverbranding te ontwikkelen... dan moet je het lichaam zo belasten... dat je ook maximaal de vetverbranding belast. En dat is nou ongeveer op 75% van de maximale hartslag. He, gegok, hè? Dat zijn grote individuele verschillen. Ja. Bij ons bij de wielenploeg, bepalen we dat uh, met een inspanningstest. En dan meten we het daadwerkelijk waar dat ligt. En daar trainen ze de jongens op. Omdat ze veel dat is het doel? Beter, ja, dat is het doel. Als, want die jongens die moeten wedstrijden rijden van 4, 5 uur en nog langer. Ja, dan kan je niet al, al je energie komen door suikers te verbranden. Dus moet je een goede vetverbranding hebben. En een voordeel, als die vetverbranding goed ontwikkeld is... dan is een voordeel ervan ook dat je veel makkelijker de melkzuur die je vormt weer kan wegwerken. De doorbloeding van de spier die neemt veel beter toe. En uh, je vormt veel later uh, uh, hoeveelheid melkzuur. Dus je kan eigenlijk het eigenlijk veel langer volhouden... De belastingen. En dat je verzuurt minder snel. Ja, je verzuurt minder snel, ja. Ik vind dat je het helemaal top hebt uitgelegd, Adrie. Want, en, en dan wil ik heel graag nog wel even zeggen... dat die vetverbranding dus helemaal niks met afvallen te maken heeft. Want die vraag krijg ik dan heel vaak. Afvallen is gewoon uiteindelijk het sommetje aan het eind van de dag... van hoeveel heb je verbrand en hoeveel heb je ingenomen. En een goede vetverbranding zorgt er in feite alleen maar voor... dat je iets heel lang volhoudt, in inspanning. Willem van Bijzenveld, bij deze het antwoord. ja. Uh, Adrie van Diemen, Ineke Volking en Roderick de Munnik. Dank jullie wel. De finishfoto. En ik ga weer naar Gio Gio Lippens. Uh, aan de finish City in de Pyreneeën. Hoe hoog is het daar eigenlijk, uh, Gio, waar jij bent? In 1712 meter. Ja, en een hoogste. We hebben mist. het uh, hoogst persoonlijk geteld. <laughs> hoogst persoonlijk. Ja, je bent er vanochtend natuurlijk al uh, naartoe gereden. Ja, het uh, is een gek huis. Ja, huis. Ja, veel mensen langs de kant, denk ik zo. Veel basken ook. Veel, heel veel basken. Want dat oranje, hè? Er, er werden ja. t-shirtjes uitgedeeld. Toevallig net door een busje dat uh, voor ons ja. reed en uh, om de 10 meter even stopte. Dus uh, we hebben er erg lang over gedaan, over die klim. Maar uh, ja, er, er werden gewoon, de oranje t-shirtjes werden naar buiten gegooid. Het heeft niks te maken met het Nederlands zelf Het heeft niks te maken met ons oranje gevoel. Maar ja, de wielerliefhebbers weten dat, hè. De, de basken staan er ook in oranje. Ja, ja precies. Dus, vertel. Die willen wel. Ja. Um, uh, Gio, ja, het is wel vandaag 14 juli. Dus dan is er altijd wel weer een Frans mannetje. Misschien wel alweer. Ja, weg. er zijn er wel meer. Ja? Uh, we hebben een aantal Fransen in de kopgroep. Uh, we hebben Biel Cadri. Dat is die man die laatst met Rob Ruig in de finale van een etappe even in de aanval was. Maar die toen aan het wiel van Rob Ruig ging zitten. En ja. uh, niet wilde overnemen. Uh, nou ja, nu zal hij wel moeten overnemen. Dan hebben we Jeremy Roy. Die zit ook al vaker uh, bij ontsnappingen. En we hebben Mangel, Dat is ook een Fransman. Dat zijn drie van de zes vluchters. Want ja, die Frans die willen zo graag altijd op de 14 yeah. Willen ze winnen. Want vanmorgen hadden we de tv even aan hier aan de finish. En het eerste wat je ziet is dan die parade daar op de Champs-Élysées in Parijs. Met al dat wapentuigen, die tanks, de vliegtuigen erboven. Ja, het is hun grote dag. Hè, de jour de gloire en nou, dat willen ze vieren ook. Maar ze zullen het lastig krijgen als we alleen al kijken naar deze kopgroep. Want uh, daarbij zitten uh, Perez Moreno en Gutierrez, uh, Spanjaarden. En Jurain Thomas. En Jurain ah. Thomas dat is een beetje de gevaarlijkste klant... voor het algemeen klassement. Een goede klimmer op ook. goede klimmer. Ja. Eigenlijk een man op wie we hadden gerekend voor de Tour, maar ook weer betrokken bij die valpartijen in het begin van de Tour. En hij staat nou op iets meer dan vijf minuten van de gele trui van Thomas Vauclair. Maar is daarmee wel de best geclasseerde in het algemeen klassement. Om precies te zijn, 5 minuten en 51 seconden staat hij achter op uh, Vauclair. Maar ja, de klassementsmannen, hè. eerst hebben we die aanloop van 130 kilometer totdat we echt gaan klimmen. Dan krijgen we nog die supersprint van tevoren. En dan gaan we die drie calls op. En hoeveel heeft de kopgroep op dit moment, Guillaume? Op dit moment hebben ze tegen de vier minuten voorsprong. 4 minuten en 5 seconden. Dat is de laatste melding die gegeven is. Maar uh, we krijgen de meldingen nog uh, vanuit de koers. Want er is nog geen live tv-uitzending. Dus echt heel uh, strak controleren kunnen we dat nog niet. Maar het gaat nu echt om de meldingen vanuit de koers. Het is altijd wel spannend hè, voordat de live tv-uitzending begint. Want dan lijkt het een beetje op de oude Tour de France. Toen er nog geen tv was. En dat je dan uh, inderdaad aan de radio gekluisterd zat. Of uh, ja, via de telefoon in ieder geval te horen kreeg wat er aan de hand was. Maar uh, we weten dat... ze ergens rijden. We hebben geen idee of ze in nat weer of in droog weer rijden, maar hier is het nog steeds droog. Nog een paar uur en dan, dan ziet Gio zichzelf. Gio, dankjewel. En uh, ja, blijf die kop, kop volgen natuurlijk. Zes op kop dus. Uh, Gio is er uiteraard straks uh, weer. En die bergen ook. In Radio Tour de France van twee tot half zeven op deze zender. Morgen ben ik er dan weer met de proloog. En te gast is dan Wout Koster. Biograaf van Fausto Coppi. En volger van het Italiaanse wielrennen. Hoe kijkt hij naar deze Franse Ronde. Jurgen van den Berg. Gaat, of tenminste, jij gaat straks lunchen, zoals elke dag. We bellen even met uh, Harald Bening. Dat is een uh, econoom van de Universiteit van Tilburg. Hij en nog veel meer economen vinden dat uh, eigenlijk Europa nu echt wat moet doen met Griekenland. Uh, in ieder geval geschuld kwijtschelden, anders komt het niet goed met de euro. In het mediaforum Jan Slachten van Omroep Max en Volkskrant columnist Bert Wagendorp. Gaat onder meer over de toestanden rond uh, Rupert Murdoch in Engeland. Die nu ineens van alle kranten daar af wil, lijkt het. En uh, we hebben natuurlijk een uh, stelling in Stam.nl om half twee. Die gaat over... Wat denk jij? Nou, eens even denken. Ik, Jurgen, ik weet het echt niet. Over Mario Beeng. Oh ja, natuurlijk. Ja. wij is beter zeggen. af zonder Mario Been. Zo, dat, dat is een stevige. stevige. Ja. <laughs> Straks in Stam.nl. Adama. Morgen om 7 uur, Mandjaren. jaren. IJsmaker Kees Raad over ijs zoals ijs vroeger smaakte en nog altijd zou moeten smaken. De grote rosé-test met wijnschrijver Nicolaas Kleij en uit de Tour de France. Het beste recept voor Salade Niçoise. Luister naar Mangiare. Morgen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.